Een hele goede nacht, ik ben Thijs. En de komende twee uur vlieg ik in de wereld van BNN. De wereld over op zoek naar mooie verhalen. Straks na twee uur hoor je verhalen uit China, New York, uit Brazilië en uit Peru. En uh, dit uur ga ik naar Duitsland, naar Berlijn, naar Amerika, naar Curaçao en naar Japan. Ik ga het uh, met de correspondenten hebben over gokken. De staatsloterij en de postcode loterij zijn onlangs weer gevallen. En in Korea is het gokken op schaatsen op dit moment populair. Je hebt het misschien wel gehoord. Dat was in elk geval volop in het nieuws afgelopen week. En ik vroeg me af, zijn er meer vormen van gokken in het buitenland... waar wij nog niks van weten? En hoe denken ze in het buitenland over gokken? Is gokken daar populair en waar gokken ze dan op? We gaan het er straks over hebben met onze correspondenten. En verder ga ik met ze praten over het leger in hun land. Ons leger gaat naar Mali. En afgelopen week werd het 200-jarige bestaan... van de Koninklijke Landmacht gevierd. Er was een grote optocht in Den Haag. Onze koning was daarbij. Maar er wordt natuurlijk ook volop bezuinigd. En nou, ik heb het afgelopen week allemaal zitten bekijken. En dat riep bij mij de vraag op... Hoe belangrijk is het leger nou eigenlijk in, de, land, in de, de landen van onze correspondenten? Is het leger iets dat belangrijk is voor de burgers? Zijn de militaire mensen met gezag daar of juist helemaal niet? Nou, het gaat er allemaal over hebben dit uur met onze correspondenten... anne Rut Schusler die zit in Duitsland. Met Egon Brandi die zit in Curaçao. Met Raymond Kranenburg, die zit in Amerika. En ook met Eva Holyrook, die zit in Japan... Uh, ik hoop dat ze alle vier uh, wakker zijn en de wekker hebben gezet. Ga ik eerst eens eventjes uh, checken. Allereerst Anne Rut Schusler in Duitsland. Goedenacht. Goedenacht. Hallo. Hey, ik las uh, dat jullie afgelopen week ineens een, uh, in Berlijn een Adolf Hitlerplein hadden. Is dat zo? Heb je dat gewezen ja, meer dan ik? Oh, dat heb je gemist. Nou, daar was ik dus zo benieuwd naar. Dat is bij jullie niet in het nieuws geweest. Nou, misschien wel dat ik het heb gemist, maar uh, wat kan jij daarover vertellen? Dan <laughs> nou ga ik jouw verhaal vertellen, dat is een <laughs> mooi begin. <laughs> nou, dat, dat zat namelijk zo, het was hier in Nederland in het nieuws... dat uh, het Theodor uh, Heusplein in Berlijn, ja? ken je dat? Ja, dat zegt mij wel wat. Ja, dat, dat schijnt in, in de oorlog, of in, in, uh, in de jaren dertig al, heette dat het Adolf Hitlerplein. En in Google Maps uh... hebben ze dat uh, verkeerd laten staan. Ja, oh ik dacht ik, dat je bedoelt ook een nieuw nieuwplein is zo genoemd, maar het is dus een oude naam. Ja, ja, ja. En in, in Google Maps stond nog die oude naam. Dat was nogal pijnlijk. Iemand kwam erachter en ze hebben het afgelopen week pas aangepast. Oh, nou. Schandaal. <laughs> maar bij jullie dus niet veel ophef geweest in uh, Nou, dat was sowieso, maar dan heb ik dat net toevallig gemist, hoor. Oké. Okay. Heb, je, heb je hard gewerkt afgelopen week of druk geweest met een bepaalde uh, dingen? Ja, ik ben wel druk geweest. Ik werk in twee musea... Um, dan geef ik rondleidingen. Ik heb ook nog een blog, maar daar verdien ik niet mee. Dus uh, ik moet ook nog wat bijverdienen. Um, en ik was inderdaad veel in musea rondleidingen geven onder andere aan Nederlandse toeristen. Oh ja, welke musea werk je? Um, in het Joods Museum en in een voormalige statige Oh, wauw. Voormalig. Ja. Oh, Oké. Okay. Joods Museum ja, ben ik geweest. Dat vond ik heel mooi. Ja, dat is heel bekend om de architectuur. Um, de ja, die, dat wordt nu ook heel populair. Er komen ook heel veel uh, ge of, uh, gevangenen, wil ik zeggen. Heel veel bezoekers op af. <laughs> er worden heel veel bezoekers gevangen genomen. Ja, ja precies. Soms blijft er eentje achter. <laughs> hey, uh, Anne Rutte, we spreken straks met jou verder over gokken en over het leger. Dus dat blijft hangen. Ja, is goed, dat wel. Dan uh, even checken of Egon Cibran, die ook wakker is. Die zit op Curaçao. nacht. Het is voor mij in de vroege zaterdagavond, hoor. Ik ga zo nog uit. Nou, heel goed. Ja, dat is natuurlijk een beetje vroeger bij jou nog. Ja. Hé, hey, hoe, hoe was de party van uh, Shermanology vorig weekend? Dat was een gek feest. En we ja. heeft echt uh, flink staan knallen. Ik had jou toen even aan de telefoon tussendoor. Ja, en toen ging je daarna weer terug, volgens mij. En vanavond mag ik me weer, want we hebben nog een, uh, nog een, een tweedaags festival... met onder andere uh, Eva Simons, Martin Gerrits, Little John... En, uh, dus ik mag vanavond weer. Wauw, jullie hebben elke week grote namen daar staan. Nou, het is een soort trend geworden om rond de, de kerst-Autenieuwdagen uh, danceartiesten hierheen te halen. Dus we hebben gewoon drie grote festivals achter elkaar. Wauw, en uh, volgende week? Nee, de, we zijn de, niet naar nou even klaar. Het is nu ik afgelopen. Maand, dat kan en, niet meer. En wat was de eerste dan? Uh, de eerste was... Uh, ja, dat was meer lokaal uit de UBA en uit de Sint Maarten. Hadden ze wat, wat dance mensen gehaald. Oké, okay, die namen kennen we niet. Nee. Waarschijnlijk. All right, hey, spreek nee. ik straks ook met jou uh, verder over gokken en over het leger? Oké, okay. blijf hangen. Ga ik uh, even naar uh, checken of Raymond Kranenburg in Amerika ook wakker is? Goedenacht. Goedienacht. Uh, hey. Ja, het is hier uh, middag. Het is hier dus middag. Goedemiddag. Ja, voor het gemak zeg ik maar tegen iedereen: Goeienacht. Anders zit ik de hele tijd. Uh, dan moet ik hier acht klokken, acht klokken neerzetten. <laughs> Dat schiet niet op. Hey, is het nog steeds warm weer bij jou of komen die, uh, die ijsschotsen uit het, uit het noordoosten ook richting Californië? Uh, nee, wij hier in uh, Californië hebben, uh, vermaken ons erg uh, als we kijken naar het nieuws. En, uh, nee, het is hier heerlijk weer. Uh, ja, uh, 20, 25 graden. Dus wat, uh, goed te doen. Wat een verschil, hè? Wat zit je dan met leedvermaak echt voor de tv? Van, <laughs> um, nou, de meeste mensen in Californië vinden het wel heel erg grappig dat wij uh, er niks van meekrijgen. Ja, uh, ja, een beetje leedvermaak toch wel. <laughs> goed. Is dat uh, typisch voor de mensen in jouw regio? Of, uh... um, nee, ja. Ach, het is altijd leuk uh, als je lekker warmjes bij zit, terwijl de rest van het land vriest. Ja, dat klopt. Bij ons gaat het ook uh, koud worden, volgens mij. Komende week. Nou, maar niet, toch? Maar niet zo. Ja, dat. Uh, wie weet. <laughs> wie weet. Hé, <laughs> hey, jij blijft hangen. Gaan we zo meteen ook uh, met jou verder praten. Ja. Eerst nog even checken of de laatste correspondent, Eva Holyrook, in Japan ook wakker is. Goeie Eva. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik hoorde, je was een tijdje in uh, Bali, maar nu zit je op een berg. <laughs> ja, ik uh, heb heerlijk warmjes bijgegeten op Bali, maar nu zit ik uh, in een berg in Japan snowboarden. Wat het mooiste is. In een soort hut. Alleen uh, alle hutten hier, of huisjes nou ja, in de bergen in Japan, worden allemaal warm gehouden met van die uh, kerosine tanken. Die constant bijgevuld moeten worden. Alleen die is leeg nu. Het is een beetje koud. Oh, hoe koud is het daar dan nu? Ah, ik denk hier al min tien is ongeveer. M ja. en, en zonder brandstof. Ja, het moet bijgevuld worden, maar het zijn niet te snel hier in Japan in de bergen. Zit je nu te luisteren en heb je toevallig uh, kerosine bij je? Of olie? Of... Um, <laughs> wat zijn de coördinaten? Komt alsjeblieft langsbrengen. <laughs> maar ben je, ben je niet alleen? Um, nou, de heren zijn nu... Ik ben hier nog met twee heren in het huis. En die zijn nu proberen om zo snel mogelijk kerosine naartoe te krijgen. En uh, daarna gaan we links snowboarden. Oh, de heren, de heren zijn op pad. Oké, okay, nee, ik wou zeggen anders. Kies ja. één van die heren uit en uh, lekker tegenaan zitten om het weer warm te krijgen. <laughs> Zo maar even een tipje. We gaan zo meteen uh, verder praten over gokken en over het leger. Eerst uh, muziek van Maroon 5. En She Will Be Loved. Vandaag 20 januari staan ze in de Ziggo Dome, Maroon 5. En heet van de naald. Ik las het vandaag. Het is een tijdje uitgesteld, maar Maroon 5 komt in juni met een nieuw album. Radio. Radio 1. BNN. De wereld van BNN. En we gaan even luisteren naar een stukje uit het satirische tv-programma Draadstaal. Dit is nog zo'n beetje het enige wat ik nog heb als verzetje. Sinds mijn band dood is. Ja, kom ik toch nog een beetje onder de mensen, hè. Maar ja, ik weet niet hoeveel mijn, weet hoe mijn pensioentje nog waard is. Dus ik moet een beetje rustig aan doen qua drukken. Want dan zit ik straks weer alleen thuis. Alleen. Nee. Nou, oh, heel zielig. We gaan het hebben over gokken. Er is een nieuwe gokhype aan het ontstaan. Het concept komt uit Korea en het heet Ice Derby. Vier schaatsers op een baan van 220 meter... waarbij je kunt gokken op de uitslag en veel geld kunt verdienen. In mei zal er in Dubai een test-event plaatsvinden. En de organisatie Ice Derby International... die zegt toegang te hebben tot een half miljard dollar aan investeringsgeld. Dus het is echt een serieus ding. De meeste Olympische schaatsers zijn uitgenodigd... maar de schaatsbonden willen het graag tegenhouden. Ja, dit was voor mij iets nieuws en waarschijnlijk voor jou ook. Het riep bij mij de vraag op ja, of er meer vormen van gokken zijn in het buitenland... waar wij helemaal niks van weten. En ik ben ook benieuwd hoe er in het buitenland gedacht wordt over gokken. Is gokken daar populair en waarop gokken ze dan? Ik ga het uitzoeken en uh, allereerst vliegen we naar Berlijn. En daar zit als het goed is nog steeds Anne-Ruth Schusler. Goedenacht nogmaals. Ja, goedendag. En uh, jij hebt je eigen blog, Faces of Berlin. Uh, daar ja. had je het al eerder over. En je bent journalist. Hey, is gokken populair in Berlijn? Ja, heel populair. Het stikt hier echt van de casino's. Uh, hele, het zijn heel veel uh, kleine casino's. Uh, soms zie je er ook twee of drie naast elkaar. Uh, ze zien er niet zo mooi uit als wij gewend zijn in Nederland... Uh, het kan ook al gewoon een café zijn met drie van die speelautomaten erin. Maar het is hier echt heel populair. Je hebt uh, sommige wijken, ik uh, ben een aantal keer verhuisd. Maar vorige wijk waar ik woonde, dat werd ook wat Las Vegas van Berlijn genoemd. Er uh, zaten echt rijen dik uh, ja, casino's. Welke, welke wijk was dat dan? Uh, in Neukölln. Is dat, dat is in het zuiden volgens mij, hè? van ja, Berlijn. Precies. En uh, ja, dat is nu zo'n opkomende, uh, opkomende wijk. Uh, heel veel immigranten. Uh, maar heel veel ook studenten die daar nu naartoe gaan. Maar uh, ja, in Berlijn vinden ze het wel echt een groot probleem dat gokken. Uh, volgens mij ook omdat er veel geld wordt witgewassen. Uh, maar ook omdat ze dan zeggen, er zijn dus zoveel gokverslaafd. Bijna 40.000 gokverslaafden in Berlijn. Uh, dus ze we proberen wel die casinetjes op te doeken. Ja. En waarom is dat dan speciaal in die wijk zo... Uh... Uh, zo groot? Twee, nou, drie goed. naast elkaar, zeg jij? Dat is nog ja, wel wat. ja, soms echt drie of soms vijf. Het is echt heel uh, bizar eigenlijk. ja Volgens mij, uh, de huren liggen daar heel laag... van die, uh, uh, van die woningen... in die, dat soort wijken. Um, en er verdwijnen daar ook heel vaak... Uh, winkeltjes of zo. Dus dan kan heel makkelijk... zo'n casino erin. Dus volgens mij uh, ja, is het da heeft dat ermee te maken... waarom er dan juist in die wijk... bijvoorbeeld zoveel zitten. nou ja En, en wie, wie gokken daar allemaal dan? Zijn dat ook de studenten en... en, en Jan en Alleman? Of... Bepaalde nou, ze, groepen? Um, het, ik heb het, nou, het zullen wel alle groepen zijn, maar volgens, ze zeggen vooral dat er veel jonge buitenlanders zijn die daar dus aan verslaafd raken. Omdat ja. ze werkloos zijn, bijvoorbeeld. En dan, het zijn ook heel vaak van, gewoon hele simpele van die spelautomaten waar je gewoon een paar weet ik veel, cent of euro in gooit. Um, dus mensen kunnen al heel makkelijk daar uh, ja, een middagje doorbrengen. Dus uh, ja, ze zeggen vooral jonge buitenlanders. Uh, ik kan me ook voorstellen of echt van die uh, traditionele Duitsers, als die daar ook gewoon prima zitten. Nou oh ja. Oh ja, maar dus okay. maar dat is eigenlijk een soort van uit verveling, of niet dan? Ja, ik denk het wel. Uh, zeker in die wijken is, is heel veel uh, werkloosheid. Uh, ja, dus dat zal wel een vorm van verveling Want je kan daar niet bakken met geld verdienen, natuurlijk. Nee. nee. Zijn er meer plekken in Berlijn waar, waar veel gegokt wordt ook? Um, ja, je hebt um, verschillende wijken. Bijvoorbeeld, ik woon nu in Kreuzberg. Nou, Bij mij in de straat zit er ook gewoon één. En ik, weet er nog, ik kan er nog wel drie of vier noemen. Volgens mij zitten er door heel Berlijn ongeveer 600 casino's. Um, maar dan heb je ook nog heel veel van die kleinere wetkantoortjes. Um, en dan nog wat van die cafés die ik al noemde. Um, onder het mond van het is een café worden dan toch nog een paar van die speltomaten neergezet waar volgens mij ze dan toch best veel geld mee te trekken. Ja, hey, en je zei veel uh, gok, gokverslaafden. Eh, ja. is, dit lijkt me iets waar Berlijn dan niet blij mee is. Nee, precies. De stad die probeert daar ook inderdaad echt uh, wat aan te doen. Ze klagen er ook heel veel over. Uh, sinds een paar jaar, volgens mij 2011, proberen ze dat ook echt aan te pakken door een nieuwe wetgeving. Uh, bijvoorbeeld dat je binnen een straf van 500 meter mogen niet meer dan één casino staan. Nou ja, lijkt mij heel voor de hand liggend, maar dat moet dus echt uh, zwart op wit staan. Um, en het mag niet in de buurt van uh, uh, uh, kleuterscholen, sportverenigingen. Uh, dat soort regels proberen ze dus uh, ja, het wat terug te dringen. En ze hebben af en toe ook, ja, hier kopt het dan met maar dan hebben ze eigenlijk allemaal invallen om te checken of het wel via de regels gebeurt en uh, of het wel helemaal uh, ja, kosher is wat daar gebeurt. Levert het dan ook iets op? Um, qua, als ze invallen. Ja, ja, ja absoluut. Dus daar noemen ze het ook van die rasia's, want dat, ja, er wordt wel een beetje angstig naar gekeken. Ik vind het wel grappig dat je zegt niet te dicht bij kleuterscholen. Dus je ja, hebt dat... je wel eens een kleuter zien uh, als een ja. automaat zien trekken? Nou nee, ik heb dat niet gezien. Maar ja, ik, ik zou ook zeggen, het lijkt me voor de het liggend dat, dat, dat, dat je dat niet doet. Maar blijkbaar moet dat nog speciaal vastgelegd worden. Ja, ja. goed. Nou, uh, uh, helder dus veel, uh, veel gokautomaten in, ja. uh, in uh, Berlijn en vooral in uh, Neukölln. Oh, ja, nee? nooi, noeikun. Noe, noeikun, noeikun, maar het is niet zo goed. Ja, het is ook lastig uit te spreken, vind ik zelf. anne Rut, eh, dankjewel. We spreken straks met je verder over het leger. Is goed, tot straks. Ga ik naar eh, Egon Brandy, die zit op uh, Curaçao, Willemstad. Goedenavond. Go goedenavond. Hey, is gokken uh, populair op Curaçao? Ja. Ja, <laughs> Wa waar wordt uh, op gegokt? Nou, casinos zijn echt uh, overbevolkt door uh, lokale uh, mensen... Ze zitten in hotels. Je kan een casinovergunning krijgen als je een hotel hebt. Ze zijn dus eigenlijk ook bedoeld voor de toeristen in het hotel. Maar een jarenlang groot probleem is dat er dus... Driekwart van de mensen die hier zitten zijn gewoon lokale mensen. Die weinig geld hebben en denken dat ze daar het geluk van de wereld gaan vinden. En staat het hotel dan ook verder leeg? Dat echt alleen maar in die hal lokaal loopt te gokken of dat niet? Nee, oké, hotels lopen wel. Dan komen ook wel gasten van het hotel gewoon naar het casino... Maar het, is, het, is gewoon, het zijn te veel lokale die, die er tussendoor zitten. En, en dat is natuurlijk ja, dat is niet goed. Vooral voor de lokale bevolking niet. Mm -hmm. is, zijn er veel gokverslaafden? Ja, dat is ook het probleem. Ze hebben dus een, een tijdje geleden een, een, een, uh, geprobeerd een wet erdoor te krijgen... die zei dat je uh, entree moest betalen als je lokaal was. Maar mm -hmm. nou, dat... ...dat bleek niet helemaal goed te werken... ...want dan zat je toch een beetje met, met die discriminatiefactor... ...van ja, kan je dan bepaalde mensen wel binnen en niet binnenlaten. Nou, toen hebben ze uh, gezocht naar een ander alternatief... ...dat je een, een soort, soort uh, uh, iets moest betalen... Een, een, ...een deel moest betalen bij als je dus, je dus gewonnen had... ...maar ook dat kregen ze niet rond... ...en dat is een ander probleem... Uh, ...de gokindustrie is nogal groot... ...en er wordt dus best wel veel geld verdiend... ...en dus zijn er vrij directe banden tussen de casino's en de overheid... Ja, het is heel moeilijk om zo'n wet te krijgen, want ja, als je dus heel veel lokalen gaat weren, dan gaat er natuurlijk heel veel omzet verloren. En, en dat, daar zitten de kezienleigenaren weer niet op te wachten. Nee, ik snap het inderdaad. Maar hoe wilden ze, want je zei uh, dat wilde ze doen door, door dan dat je moest betalen als je iets won. Maar dat klinkt wel heel gek, toch? Ja, dat is een soort belasting <laughs> zou het dan zijn. Dus ja. als je dan lokaal was, moest je een, een deel weer afdragen, omdat je nou ja, als lokale daar uh, uh, dan belasting over moet dragen. Dus de rest hoef je dat dan niet. Ja, ja ik snap het inderdaad. Het idee was wel aardig bedacht, maar ja, het bleek natuurlijk redelijk onuitvoerbaar. Want ja, hoe moet je dan bewijzen dat iemand lokaal is? Want ja, ja nou, het kan wel, maar het, het, het, het, het, het was bijna rond. Het ging toch niet door. En eigenlijk weten we allemaal dat het niet doorging. Niet zozeer omdat het praktisch niet haalbaar was. Maar omdat de gezinne-eigenaren het voor elkaar hadden om het niet door te laten gaan. Ja. Wordt er ook uh, gegokt buiten die hotels? Ja, we hebben uh, heel veel loterijen. Loterijen zijn geweldig. En... Uh, wat wel een prachtig fenomeen is hier. je kan dus nummers kopen en je hebt dus gewoon uh, de landsloterijbommetjes dus dat zijn, dat zijn gewoon cijfertjes die je koopt maar je hebt hier ook nummerkantoren waar je dus heen kan gaan en kan zeggen van ik denk dat dit nummer vandaag mij geluk brengt dat gebeurt dus heel veel en ik, ik kende nog niet of ik een aantal jaar geleden daarmee in aanrijding kwam dat we een, een persevenement hadden waar, waar me dat ook een beetje uitgelegd werd en, een cursauna heeft dus heel erg uh, dat hij gelooft in, in iets wat hij ziet, dus als hij dan uh, ...bijna aangereden wordt door een auto... ...en dat gaat net goed, en je ziet dan het nummerbord... ...dan ga je dus met dat nummer... ...ga je naar je nummerkantoor en dan koop je dat nummer... ...want dat nummer brengt jou geluk die dag. Wat, wat apart. De, maar er zijn speciale kantoren waar je dat dan kan kopen... ...of, of zijn er gewoon sigarenboertjes uh, uh, die dat uh, organiseren? Op iedere straathoek zit een, zit een kantoortje... ...van een van de... ...er zijn vier of vijf loterijen op het eiland... ...van dit soort kantoortjes... En uh, dus hebben we overal hebben we overal kantoortjes. Dus als je wil ben je binnen een paar minuten bij een nummerkantoortje waar je je nummer kan kopen. Oh ja. Gok je zelf wel eens? Nee, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, nee, ik vind er niks aan. Het is helemaal niks voor mij. Oké, okay, het is gewoon nieuwsgierig naar geweest. Nou ja, natuurlijk ben ik in casino's geweest en ik heb het allemaal uitgeprobeerd. Maar het, ik trek mij helemaal niet om weer per se terug te gaan. Ik heb ook wel eens een, een nummer gekocht, maar ik voel me al gewoon echt een stom verwoord. Als ik in een of andere nummers sta op te lezen aan die mevrouw... In de hoop dat dat dan aan het einde van de dag dat nummer getrokken wordt. Ja, wat voor, <laughs> wat, wat voor nummer was dat dan? Was dat een gelukssatel? Ja, dat, dat, dat was het stomme. Dat was zeg maar, in, in, zeg maar toen ik dat uitgelegd kreeg hoe het werkte. Ja, je moet het ook doen, je moet het ook doen. Dus ik naar dat loket. Toen moest ik een nummer bedenken en ik had geen idee. Dus, dus ik zei maar gewoon, een nummer. Ja, weg te weg aan het doen. Zo dus werkt het als Ik moet een nummer het opnoemen in de hoop dat ik daar geld mee win. Ja. Ken, je, ken je een Heb je gokverslaafden onder je vrienden of collega's? Nee, niet direct. Nee, nee, nee, Ik heb wel eens gehoord van iemand die terug naar Nederland ging... en dat ik dan later begreep dat dat was omdat hij geld zorgen had... omdat hij heel veel gokte. Maar dat had ik zelf helemaal niet door. Ah ja. Nou, het uh, helder verhaal. Dus uh, loterijen. Veel loterijen en casinos. En dan voornamelijk in uh, hotels bij jullie op Curaçao. Ja, want daar horen daar casinos bij, zeg maar. Ja, dan krijg je een makkelijke vergunning. Nou, helder. Egon Sibrandi uh, op Curaçao. Ik spreek je straks verder over het leger... Tot zo. Tot zo. Ga ik naar uh, Raymond Kranenburg. Die zit in uh, Amerika, in Californië, in Arroyo Grande. nacht mm -hmm. Is dat allemaal goed, hè? Uh, ja, ja, spreek je helemaal goed uit. Ik dacht uh, even precies de goede coördinator erbij. coördinator En erbij. Hey, je bent getrouwd met een Amerikaanse en je werkt bij een uh, softwarebedrijf. Ja, dat klopt. Hé, hey, ehm. Um... Uh, gokken. Ik, ik zat eens eventjes te denken vanmiddag. Als ik aan Amerika denk, dan, dan denk ik aan, uh, aan van die grote casino's langs de, langs de autowegen. Um, je bedoelt in Las Vegas? Ja, in Las Vegas, maar ook uh, wat je in films wel vaak ziet, weet je wel, met zo'n hotel ernaast. Um, ja, je hebt hier wel een hele hoop um, van, van dat soort gokken, uh, hotel- en casino-combinaties, maar ze zijn nou niet echt. ...heel erg langs de weg uh, gesitueerd. En, een aantal hier en daar, maar uh, over het algemeen niet. Ja, in Las Vegas liggen ze natuurlijk aan een strip met z'n allen. Mm -hmm. Word, wordt er veel gegokt bij jullie? In I de ja, casinos? Wel. Ja, het is, het is heel populair, maar het is niet overal echt legaal. Er zijn uh, maar drie staten waar, uh, waar, waar alle vormen van gokken legaal zijn. En, en één staat waar niks mag. Dat um, um, is het? Um, Utah. En de rest zijn er... Een, oh, nee, twee staten. Utah en Hawaii. En de rest hebben een aantal dingen die dan wel mogen, zoals loterijen of uh, cardrooms. En uh, um, Indian casinos zijn ook redelijk populair hier. En hoe staat het bij jullie dan? Uh, in Californië ja. hebben we um, uh, Indian casinos en we hebben loterijen. Um, er is gokken op... Um, gokken toegestaan zeg maar in een poolvorm: dat je een, um, ja, een poeltje bij elkaar legt en allemaal. Uh, um, er zit uh, ergens op, uh, op bed. En. Um, uh, ja, racetracks maar heb je hier ook. Dus je zie je ook niet in elke staat. En dat is met? Um, uh, meestal met, uh, met paarden, maar je hebt hmm. ze ook met honden, met greyhounds. Uh, het is allemaal redelijk legaal. Het is, uh, het is niet dat die beesten. Het zijn geen illegale webkantoren of zo. Uh, dus je hebt gewoon een racetrack waar dan een paar, een paar paarden een, een, een paar rondjes rennen. En uh, dan kan je het werden. Nou ja. Heb je zelf wel eens aan zoiets meegedaan? Um, niet, nee, niet aan, niet aan uh, paardenbedden. Uh, het, het kan in Las Vegas kan het, uh, kan het heel erg makkelijk. Um, daar kun je bijna op alles gokken. Maar uh, het, het grappige is dat er in Las Vegas zelf geen racetracks uh, toegestaan zijn. Um, maar ja, nee, op, op, op beesten gok ik niet echt. Uh, af en toe is het wel leuk om wat geld in een, uh, wat is een gok uit de maat te gooien. Of uh, ergens aan de tafel een beetje te blackjacken. Maar het gaat zo snel met, uh, met kaartspelletjes. Uh, dus uh, ja, een beetje zonde van mijn geld op een uur. Ja. Is, dat, is dat in de buurt bij jou, als je dat wil doen? Wat in de automaten wil gooien of kaart spellen? Of moet je dan ver, uh, ver um, reizen? Nee, we, we, we, hier in de buurt hebben we wel een, in een casino. Op uh, een half uurtje rijden. Um, en daar, kan je dus, um, um, daar staan dus gokautomaten en daar kan je ook uh, kaart leggen. En Las Vegas is acht uur rijden of uh, drie kwartier vliegen vanaf hier. Ja, dat, is, uh, dat, dat, dat doe je niet even, even snel op vrijdagavond. Nee, maar we gaan, nou, nou, wij niet, maar um, ik heb een aantal collega's, die zijn natuurlijk ook een stuk jonger... maar die gaan af en toe wel eens gewoon op het weekend, dan gaan ze vrijdagavond weg... en dan komen ze zondagavond uh, terug, dan vliegen ze even veen en weer. Oh ah, ja. Je... Dus ja, nou, het, het is niet echt heel ver weg. Ah, ja. hey, ken, je, ken, je, ken je gokverslaafden ook in je omgeving? Um, nee, ik heb wel een collega die heel veel pokert, um, hmm. maar... Ja, maar echt te zeggen dat hij, hij het wel redelijk in de hand uh, uh, Gokverslaving zie je hier niet zo heel veel, omdat er gewoon in, in Californië niet echt heel veel gokken is. Ik bedoel, je hebt loterijen en hiernaast is het een Indian Casino, maar dat is ook niet echt uh, alles. Mm. Maar als je ja, in echt goksteden, Atlantic City of zo, waar, waar dus heel veel casino's zijn, en net als in Las Vegas, mm. de, daar zie je het wel veel meer. Daar is gokverslaving wel een, uh, een groot probleem. Ja. Hey, is, is dat iets voor jullie ook om mee te doen aan zo'n uh, ice derby's? Vinden de Amerikanen dat leuk? Uh, ik, ik moet zeggen dat dit uh, de eerste keer is dat ik ervan uh, gehoord heb. En uh, ik, ik heb eigenlijk niet echt uh, naar, uh, naar gezocht om te kijken of ze het, of ze het hier uh, doen. Dus uh, voor mij was dit nieuw. En ik heb, ja, het is niet echt heel erg populair. Ik hoorde er niemand over. Nee, nee, het is ook nog in opkomst natuurlijk. Maar, maar lijkt het je wat? Uh, ja, het is uh, niks anders dan gokken op uh, paarden of honden of uh, auto's. Uh, ja, een aantal mensen die snel een rondje moeten doen en de winnaar die wint. Uh, ja, dus dat is... Ja. ja, de bonden. Dus ik vind, de... Ja. Ja, ik, gok, het is wel leuk, maar op den duur. Het is wel zonder van je geld. Weet je? Je, je win, uiteindelijk win je toch niet. Uh, um, je moet echt heel veel geluk hebben om een keer echt te winnen en dan iets echt veel te winnen. En anders, op den duur, verlies je toch. Dus ja. Ja, dat schiet voor mij niet zo snel op. Ja, en je moet op het juiste moment ophouden. Um, ja, en een hele hoop mensen doen dat, dus, uh, doen dat dus niet. En ja, ik heb zelf misschien ooit eens... Ik heb één keer, dat is wel grappig, met, met bingo heb ik 750 dollar gewonnen. Dat vind uh, ik voor dus een bingo veel. Dat is een jaar, zo ik dus. Wat zeg oh. je? <laughs> dat vind ik voor een bingo veel. Um, ja, hebben, nou, dat hebben ze dus wel veel in die casino's hier. En dat, dat is, oh ja, bingo is natuurlijk ook legaal hier zo. Um, maar de, de, dan komen dus um, op een zondagmiddag uh, komen een heleboel vrouwtjes uh, samen. En ook wel mannetjes, meestal wat, wat ouder. En uh, die gaan dan uh, bingo'en. En daar zit er, redelijk, zit er redelijk wat geld te bedragen bij. Je hebt een keer in de maand een 10.000 dollar prijs, zeg maar... En... Uh, elke um, week is er, wel een, uh, is er wel duizend of vijfduizend dollar te winnen. Dus het zijn nog redelijke, redelijke bedragen. En er zitten echt twee, driehonderd man in een zaaltje te bingo. Dus er is ook wel redelijk wat geld te spenderen. 299 bejaarden die het slecht kunnen zien. En dan zit jij daar met je bingo kaart <laughs> te winnen. <laughs> <laughs> dan ben ik keihard te winnen. Remel, ja, als het zo zou zijn. Remel, we spreken je straks verder over het Amerikaanse leger. Dankjewel. Ja, wel voor je verhalen. Ga ik uh, naar Eva Holyrook. die zit in Japan, in uh, Tokio. Goeiedag. Hoi. Hallo. Goeiedag. Goedemorgen, Hoi. <laughs> goedemorgen. Hey, um, um, even kijken, je werkt als freelancer. Uh, je ja. doet de digital marketing van uh, Europese fashion brands op de Japanse markt. Ja. Maar nu even niet, want nu, nu heb je het koud. Ja, nee. <laughs> Ik ben ik nog ben achtergekomen dat ik geen kei ben in hout en open haren. Maar, dus als ik af en toe een beetje afwezig ben. Ja, nee, je, um, als het als je, gaat goed hoor. Als je bevries, laat het weten. Hé, hey, houden, houden de Japanners van gokken? Uh, nou, officieel in Japan is gokken verboden... Uh, dus je mag wel paardrennen, geloof ik. Paardrennen mag je wel goed op paardrennen, officieel is gewoon voor les verboden. Je hebt ook geen casino's en dergelijke. Maar je hebt hier wel uh, heel veel Pachinko-hallen. Ja. En dat zijn eigenlijk ja, best wel veel. In Talk heb je denk ik sowieso al een stuk of 2000. En dat zijn uh, hysterische hallen. Als je daar binnenkomt, ontzettend veel wij, Ik denk dat gemiddelde buitenlander daar nog een even vijf minuten kan rondlopen. Dan heb je heel veel van een soort van slotmachines. Mm -hmm. En het zijn eigenlijk uh, verticale ja, flipperkasten. En dan heb je heel veel van die balletjes erin. Die zitten erin aan het flipperen. En dan is het de kunst om juist zo'n balletje door een minuscule gaatje heen te werpen. Als, de, als het ware. En als je dat doet, dan kun je prijzen winnen. Maar omdat gokken officieel verboden is, je mag geen geld uitkeren. Dan kun je dus je balletjes die je gewonnen hebt. Die kun je weer, die stop je allemaal in een emmer. En dan loop je naar een soort prijzenbalie. En dan kan je prijzen uitzoeken. Van, laat ik zeggen, pennen tot, uh, ja, tot iets grotere prijzen. En dan heb je meestal dan om de hoek heb je een aparte balie. En dat is een zogenaamd. ...onafhankelijk van de gokhal... Mm -hmm. ...waar je weer prijzen in kunt ruilen voor cash. Dat, dat is echt super bijzonder. Ja, dat is, ja. Dat is gewoon een soort uh, rare wisseltruc. Uh, dus dan krijg je een waardeloze prijs... ...en die kun je dan weer inwisselen... ...dat je alsnog geld hebt gewonnen. Klopt. <lacht> en het is zogenaamd... ...en je al hebben die partijen niks, niks met, elkaar met elkaar... te maken... ...maar tuurlijk is dat mijn onderwereld. En uh, iedereen weet dat het gebeurt. Dus ja... Het jaren zo. Ja, maar dat krijgen ze dus doordat het illegaal is... hebben ze dit uh, mooi op verzonnen. Ja, inderdaad. En dan heb je ook nog één dingetje dat... Um, een groot deel van deze pachinko's, dus die gokhallen, zijn eigenlijk in handen van Japanse uh, Koreanen. En jaarlijks wordt het, denk ik... het is eigenlijk een soort van publiekelijk geheim... wordt denk ik... Een derde van alles prijs, geld van, alle, van de hele opbrengst. En het schat tussen 100 miljoen en 600 miljoen, maar het werkelijk getal is niet echt bekend. Dat wordt allemaal doorgesluisd naar Noord-Korea. Nou, dat is een pikant detail. Dat, weten ze dat ook? Die uh, mensen die ja, meedoen is, aan het gokken? Ja, dat weet ik. Ik bedoel, Japanners hebben over algemeen een, een hekel aan Koreanen. Zowel ja. Noord-Koreanen als Zuid-Koreanen. Dus ik weet niet of ze zo leuk vinden dat het geld daar naartoe gaat. Maar ja, neem aan dat ze niet heel erg. Uh, van, ja, dat ze we wel een beetje verstand hebben ja. wat ze aan het doen zijn. Maar ik denk dat ze daar nog even stilstaan, joh. Het zijn allemaal... De mensen die daar zitten zijn van huisvrouwen tot salaryman... tot, ja, op het platteland zijn alle, hele oude mensen die erin zitten... of die daar allemaal echt de hele dag zitten... als in een soort van tunnelvisie op de ding. Heb je, heb je zelf um, ook wel eens in zo'n pachinkohal gokt Nee, ik kan, ik kan er niet rondlopen. Je wordt helemaal gek van het hysterische geluid. Je hoort al die balletjes ah. heen en weer tingelen. Ah, en, moet je toch, toch eens een keer doen. Gewoon oordoppen ja, zal... in en een keer doen. En dan ons vertellen hoe het was. Ik zal een keer laten doen en dan laat ik jou weten hoe het was. Ja, dat vind ik tof. Bij deze afgesproken, hè? Is goed, ga ik doen. Goed. Dankjewel, we spreken straks met jou verder. Ik heb eerst nog uh, muziek klaarstaan. Dat is van uh, The Trills en One Horse Down. Tell Gesproken, One Horse Down van The Trills. Radio 1 BNN, BNN. De wereld van BNN. En we gaan even luisteren naar uh, cabaretier Claudia de Brey. Het is zo belangrijk dat je bij de sluipt. dat je één platte, vlakke massa bent. Maar mijn Jan zegt ook: ja, dat zit er voor jou gewoon fysiek niet helemaal in. Weet je. En jouw derrière steekt zo significant uit. jij kan nog geraakt worden door een, een Moedjehédiense blinde oma met de boerka achterste voren aan. <lacht> maar ik wou zo graag. Ik wou zo graag iets terugdoen voor mijn land. Ik heb zoveel gekregen van dit land. Noem maar op: <lacht> Zwemles. H6. Daarom wil ik heel graag iets terug doen voor mijn land. Ik heb me ingeschreven voor het oriëntatiejaar van de landmacht. Dat is hartstikke tof, allemaal jongens. En ik dan. En jongens hadden zoiets van, oké, ondanks dat jij een meisje bent... ...moet je gewoon alles kunnen doen wat wij ook kunnen doen. Dus als jij ook op het schrikdraad wilt pissen... ...dan houden we jou er toch even boven. Yo, de Claudia de Breij, die vertelde hoe het er voor een vrouw uit zou kunnen zien in het leger. In Nederland vierden we afgelopen week het 200-jarig bestaan van de landmacht. En natuurlijk onze eerste troepen zijn naar Mali vertrokken. En er is nog veel meer te doen rondom het leger. Want er wordt natuurlijk ook volop bezuinigd tanks die worden verkocht. En defensie als geheel moet inkrimpen. Ik heb het uh, allemaal gevolgd de afgelopen tijd. En... Uh, ja, Drie bij mij de vraag op, hoe zit het eigenlijk met het leger in het buitenland? Hoe is het leger daar? Heeft het leger daar veel aanzien? Staan ze onder druk of niet? Is het leger iets dat belangrijk is voor de burgers? Uh, veel vragen en ik ga het vragen aan onze correspondenten. Te beginnen met Anne Rut, die zit nog steeds in Berlijn. Goeienacht. Goeienacht. Ik kan me zo voorstellen dat het Duitse leger... een bijzondere geschiedenis heeft gekend sinds ja, dat... de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat heb je heel goed aangevoeld. Uh, ja, inderdaad, na de Tweede Wereldoorlog uh, mocht Duitsland natuurlijk geen leger hebben. Um, daarom was ik zelf verbaasd dat, dat tot op een uh, aantal jaar geleden, tot 2011 was... dat dat er nog gewoon dienstplicht was in, uh, in Duitsland. Um, in de mid-jaren 50 hebben ze, daar toch, hebben ze geregeld dat hier in Duitsland dan toch een leger kwam. Wat is, he, wat is een land nou zonder leger? Mm -hmm. En ja, tot een paar jaar terug moesten uh, jongeren die na de middelbare school uh, klaar waren... Uh, moesten het leger in. Um, je kon dan wel kiezen, als je dan niet per se het leger in wilde... dan moest je een soort van sociaal jaar doen. Uh, wat betekent dat je bijvoorbeeld uh, in een ziekenhuis ging werken. Ja, maar dus in de jaren 50 werd dan de dienstplicht ingevoerd, zeg maar. Ja, precies. Was dat, uh... ja, je was er ook niet bij, maar ik kan me voorstellen dat dat beladen is. Ja, dat was zeker controversieel. Uh, dat, ja, heel veel mensen pleiten er ook voor, nee, we mogen geen leger meer van buitenaf. Want dat lag dan natuurlijk super gevoelig uh, na de Tweede Wereldoorlog. Uh, maar anderzijds, ja, ze waren wel weer aan te, met de wederopbouw bezig. En uh, hadden wel het idee van, ja, wij West-Duitsland, dat was dan in West. In Oost is het wat later, in de jaren zestig ingevoerd. Uh, maar ja, wij West-Duitsland willen ook nu een nieuw land worden. En ja, uh, zeker in de Koude Oorlog was het dan toch wel belangrijk... dat je dan toch als land ook een leger kon bijdragen voor... Uh, uh, ja, om mee te doen uh, internationaal. Ja, want je had eerst twee legers in Duitsland, denk ik. Hè? Ja, precies. Nou, in de Oosten uh, kreeg je in 62 een officieel uh, ja, dienstplicht, dus Duits leger. Oh, ja. En na de val van de muur zijn die samengevoegd, volgens mij. Ja, me. precies. Ja, ja. Hey, je vertelde net over dat uh, mensen die niet in dienstplicht um, wilden, die konden ook, of, of niet konden, die konden ook een sociaal ja. jaar doen. Is precies. dat dan nu ook uh, niet meer? Uh, nee, ja, je kan. Nee. Je bent dat niet meer verplicht. Je kan dat nog wel doen. Het, net zoals dat je vrijwillig het leger in kan. Maar dat sociale jaar is ook vervallen. Uh, wat is eigenlijk. Want ze hebben dat opgedoekt, opge, opge, dat, dat verplichte dienstplicht. Uh, omdat het te veel kostte. Uh, het was zo'n groot leger. Zeiden: ja, waar hebben we dat nou voor nodig? Zoveel dingen zijn wij niet eens bij. Uh, maar het is nu wel een probleem. Want, uh, omdat heel veel mensen dus ook vrijwillig aan de slag gingen. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld in ziekenhuizen. Dat er ook heel veel personeel wegviel. Dus uh, in de gezondheidszorg was dat eigenlijk juist weer een tekort. Nou ja, dus, okay, dus daar zijn de grootste problemen eigenlijk ontstaan... door het afschaffen van die dienstplicht. Ja, de, ja precies. Nou ja, maar, maar ik kan me voorstellen dat het ook gevolgen voor het leger zijn, of niet? Dat is ingeslonken, neem ik aan. Ja, dat is uh, echt uh, veel minder geworden. Um, als ik het goed heb... Uh, ja, het was ongeveer 250.000... Uh, en het is nu 180.000, dus wel echt veel minder. Maar op zich, ja, Duitsland zit wel echt in een aantal landen, een stuk of zeven landen, acht landen. Uh, maar uh, op zich zou dit aantal wel genoeg moeten zijn. Ja. Wat, wat, zijn de, wat zijn de belangrijkste taken die het leger heeft op dit moment? Nou, ze zitten bijvoorbeeld in Afghanistan, ze zitten in Kosovo sinds ja. 1999, ook al een hele tijd uh, op de Balkan om daar de orde nog uh, te handhaven. In Turkije zitten ze, ook in Mali. Uh, en dan, dat zijn allemaal dan uh, acties die uh, uh, internationale... Internationale acties, ja. Maar hebben ze ook binnenland, in binnenland taken? Uh, in binnenland? Uh, nou, valt, volgens mij valt dat mee. Ja, ik zit even hard op te denken. Ja, ze worden ook getraind bijvoorbeeld als er rampen plaatsvinden. Uh, hmm. Dan wordt ook het leger ingezegd, dat je volgens mij ook in Nederland... Ja, dat kennen. is in Nederland ook zo, ja. Ja. Maar uh, ja, ze, ze focussen vooral dat ze dan internationaal kunnen bijdragen. Ja, Hey, heb jij vrienden of kennissen die in het leger zitten of in het leger gezeten hebben? Nee, niet die nu zitten in het leger. Ik weet wel mensen die, die daar gewoon in dienstplicht zijn gegaan. En dan ook echt daadwerkelijk het leger hebben gedaan. Uh, het was negen maanden, dus het is niet zoals bijvoorbeeld in Israël uh, 2,5 jaar. Maar negen maanden. Uh, uh, ja, en sommigen zeggen van nou, uh, ik ben blij dat het is afgeschaft. Anderen zeggen van ja, het was eigenlijk ook wel goed. Want je komt dan net van een middelbare school en je zet je dan toch in voor iets anders. En je bent fysiek bezig, wat ze dan ook wel weer volwassen maakten. Ja. Dus uh, de meningen verschillen een beetje. Ja. Hoe worden mensen eigenlijk geworven in Duitsland om het leger in te gaan? Um, nou, je hebt daar um, ja, campagnes. Dat kan je vergelijken met Nederland. Uh, hoe je dat, uh, die, ja, hoe de mensen geworven worden. Uh, het is niet heel populair meer, zou ik zeggen. Ja, ja. En wat overigens ook een probleem was... Uh, dat heel veel uh, universiteiten ineens heel veel uh, studenten erbij kregen. Uh, waardoor heel weinig uh, studieplekken waren. Omdat er door die afschaffing... Uh, waren eigenlijk ineens uh, ja, dubbel zoveel studenten die zich aanmelden. Uh, ja, zeker omdat het natuurlijk sinds 2011 is afgeschaft... staan mensen nu niet te popen om nog vrijwillig ineens het leger in te gaan. Oh ja, oké. Okay, dus dat is eigenlijk helemaal niet zo populair? Nee. nee we, wordt er, bij ons wordt er bezuinigd en zo, veel, want er moet veel bezuinigd worden ja. op Defensie. Is dat bij jullie ook zo? Um, ja, in principe, dat was ook de reden dat die dienstlicht dus is afgeschaft. Want ze zeiden, we hebben niet zo'n ja, zei... groot leger meer nodig. Uh, dus daar wordt ook wel op uh, bezuinigd. Maar ze hebben af en toe ook nog wel uh, uh, yeah, blunders. Want bijvoorbeeld in Afghanistan hadden ze... Uh, uh, wilden ze drones inzetten? Of nee, ze hebben hier voor Duits Duitsland. hebben ze ook drones gekocht voor 500 miljoen euro en nu blijkt dat die helemaal niet in Europa mogen uh, vliegen, dus die mogen überhaupt niet gebruikt worden. Oh. Uh, dus ja, dat, dat was wel ook wel een schandaal dat er zo met geld gesmeed werd. Kun je wel wel lekker mee dreigen, jongens? We hebben hele gevaarlijke drones staan. Ja, maar volgens de Europese wetgeving mogen ze niet gebruikt worden. Dus ja, dat kan je wel zeggen, maar dan moeten ze wel aan de grond blijven. Ja, hebben jullie ook Joint Strike Fighters eigenlijk aangeschaft? Um, dat zou ik niet weten. Oh ja, dat is een beetje ons schandaal. Nou, of schandaal. Iedereen is geloof ik intussen hier wel omdat dat de uh, beslissing toch oké okay was. Ja. Goed, ik, uh, ik, heb een, uh, ik heb een beeld. Dus het leger niet uh, heel populair meer om in te gaan. Heel recent pas dienstplicht afgeschaft ja. eigenlijk twee jaar geleden. Volgens mij was het in Nederland in 96 of zo. Veel langer geleden in elk geval. Ja. Dus, uh, en, en inderdaad wat veranderingen geweest in het leger na de Tweede Wereldoorlog. Ja, precies anne uh, Schusler in Berlijn, bedankt uh, voor je verhaal... en uh, hopelijk tot snel. Tot snel, doeg. Nu ga ik naar Egon Sibrandi op Curaçao nog steeds. Onze party animal. Ja. Hey, uh, het leger op Curaçao. Ik zat daar net over na te denken... maar ik kan me er niet zo goed een voorstelling bij maken. Is, uh, hoe belangrijk is het leger op Curaçao? Nou ja, wij, wij vallen natuurlijk onder het Koninkrijk, dus uh, wij moeten wel zeg maar, de, de beschermd worden tegen eventuele uh, buitenlandse aanvallen. Mm -hmm. uh, maar dat doet uh, in principe het Nederlandse leger. Oh ja, wat, wat, wat doen die allemaal bij jullie, Nederlandse militairen? Nou ja, er zijn. Er zijn. Kijk, er, ligt hier een, uh, er is hier een stukje van de marine, wat, uh, wat onze, onze kust zou moeten beschermen mocht dat nodig zijn. We hadden vroeger mariniers die werden uitgezonden om hier de boel te, te bewaken. Um, zeg maar er te zijn dat als er wat zou gaan gebeuren. Dat is nu veranderd naar de landmacht. Dat heeft ook te maken met die bezuinigingen. Uh -huh. um, maar, maar ja, uiteindelijk ja, doen ze niks natuurlijk anders dan wachten of dat het ooit nog een keer oorlog wordt Ja. <laughs> hebben ze ook functies uh, tijdens andere dingen? Gewoon, uh, weet ik veel, als evenementen zijn. of uh, Hebben ze nog andere nou, functies? Heel toevallig um, um, zijn, uh, is het laatst een heel klein beetje in het nieuws geweest, omdat er. Um, uh, ze hebben uh, met oud geholpen met de bewaking van een gevangene die verdacht wordt van de moord op Helming Wiels. Oh, dat heb ik gehoord. Dat was een rel was dat wel best wel geworden. Hè? Nou ja, weet je, kijk wat dat is. Het, het, het, het, Nederland probeert zich nergens mee te moeien hier. En, en het leger wordt dus ook verder nergens voor gebruikt. Ja, anders dan inderdaad af en toe een keer school opknappen of, of, of ergens wat, dat soort dingen. Maar voor de rest en probeert Nederland zich niet met de lokale uh, dingen te bemoeien. Maar hm. In dit geval was er dus gevraagd of er assistentie verleend kon worden... En dat, uh, ja, dat was blijkbaar nodig. En dat is heel ongebruikelijk volgens mij, hè? Ja, dat, dat heeft er gewoon de politiek mee te maken... dat, dat Nederland gewoon zoveel mogelijk zeg maar, zich niet wil bemoeien met eilandsaangelegenheden. aangelegenheden. En dit leger is er gewoon puur omdat het er moet zijn. Omdat het koninkrijksgebied is. Maar ja, voor de rest doen ze niet veel met elkaar. Nou ja. Zit er een legerbasis bij jou in de, in de buurt? Qua marine? Ja, er of... er, uh, nee, er zijn er twee. Er is er eentje van, van het Nederlandse leger... en je hebt ook nog de Antoniaanse militie. Wat is dat dan precies? Ja, dat, dat is een soort divisie die valt dus onder het Nederlandse leger. Dat is een, uh, dat was ten tijde van, daar hoorde ik het er net over hebben, dat er nog dienstplicht was, mm -hmm. werden daar de, de Curaçao's jongeren door uh, getraind. Um, Omdat die ook geen dienstplicht meer is, is het bijna opgeheven, maar ze hebben het behouden als een soort uh, scholing voor uh, drop-outs. Voor jongeren die nergens terecht kunnen, die uit school komen, die, die nou ja, niet goed functioneren. Die worden bij de Antilliaanse militie gestopt. En worden daar gewoon in een jaar lang een beetje bij, bij om een echte man te worden. En om uh -huh. een beetje op het rechte pad te komen. Maar wat levert dat dan op? Aan, wat levert dat dan militair op? Eh, niks. <laughs> maar het levert jongens op die weer een beetje uh, op het rechte pad gekomen zijn. De en, ja. Uh, en, en ja, goed. Ten tijde van hun, hun verblijf daar vallen ze natuurlijk wel onder defensie. Dus als er dan oorlog uit zou breken, zijn dat de jongens die, die nou ja, de puur zouden aanvulling zijn op, uh, op, op wat hier van het Nederlands leger zit. Ja. Ja, helder. Uh, uh, ja, kijk, bezuiniging, bezuiniging op defensie in Nederland, Ja, dat werkt dan natuurlijk ook door bij jullie. Ja, absoluut. Dat is, dat is onder andere de reden waarom het veel kleiner geworden is. Waarom de mariniers niet meer komen en we, we nu dus een landmachtdivisie krijgen. En uh, laatst was er weer sprake van bezuiniging. Maar ze, ze ja, er is nog zo weinig over hier dat dit wat er is moet er wel blijven. Want anders, anders staat het helemaal nergens meer op. Nee. Nee. Hoeveel militairen zitten er dan op Curaçao in totaal? ja, is, ik zou het niet weten. Want het, het, er zitten er een aantal in bij de kazerne... en er zijn ook een aantal mensen, staffuncties... die gewoon hun, met hun gezin hier wonen. Maar daar hebben ze er heel veel van, van verminderd. Want dat was natuurlijk heel duur. Als je hier als, als, uh, kwam met je gezin... dan mocht je vrouw niet werken. Want dat, dat, nou ja, dat zou niet goed zijn. Want daarmee zou je ingewikkelde situaties kunnen krijgen. Dus die vrouwen die moesten allemaal verplicht thuis zitten. Maar die man moest dus er zo zoveel verdienen... dat zijn vrouw en de kinderen allemaal goed onderhouden konden worden. Dus daar is heel erg op bezuinigd. Hoe het, wil het er zijn, kan ik niet weten. Alright. Nou, uh, hel helder dus op uh, uh, Curaçao. Nederlandse militairen. En je hebt de Antilliaanse militie. En uh, het is uh, ingeslonken ook door de bezuinigingen. Yep. Uh, ja. Je mag, uh, je mag naar je feest. <laughs> Dankjewel. <laughs> parties. En uh, hopelijk tot snel weer. Fijne dag. Dag. Ga ik naar uh, Raymond Kranenburg. In uh, Amerika City. Goeienacht. Hey, Amer Amerika, het sterkste leger van de wereld, volgens mij. Um, ja, dat zou je wel zeggen. Ze verspillen het meeste geld. Um, uh, uh, landtechnisch gezien aan, aan het leger. Ja, hoeveel en, hoeveel uh, procent van het nationaal product is dat ook alweer in Amerika? Het is heel veel, hè? Uh, oh, dat zou ik niet zo weten. Um, kijk, het budget. Uh, het is <laughs> ja. ergens 12 uh, biljoen. Zit je nou te googelen, Raymond? 12 miljoen oh. Oh, nee, van Wikipedia. <laughs> wat goed zeg. <laughs> ja, ik weet er niet al die dingen uit mijn hoofd. Nee, dat hoeft ook helemaal niet. <laughs> nou, nou ik, ik zal het ondertussen ook nog wel even googlen. Maar hoe, hoe belangrijk is het Amerikaanse leger voor de Amerikanen? Um, ja, best wel belangrijk. Uh, het bestaat um, uh, natuurlijk uit, uit, uit twee verschillende delen. Je hebt het, het, het, het echte leger, wat dan weer uit vier... Uh, verschillende delen bestaat en dan heb je ook de national guard die wat meer voor je lokaal uh, zeg maar als er een overstroming is of dat soort dingen dat, dat, ze, dat ze komen helpen en bijna elk gezin heeft wel iemand die in het leger heeft gezeten of ooit heeft gezeten uh, weet je ja dus er zijn bijna iedereen heeft wel iemand kent wel maar ik ken meerdere mensen die in het leger hebben gezeten um, en echt voor jou ja, ...dat is hier geen uh, geen dienstplecht uh, meer sinds ergens in de jaren zeventig. Mm -hmm. Dus het is populair om in het leger te gaan, vrijwillig? Uh, ja, absoluut. Nou, het is, weet je wat het punt is. Het is uh, er zijn heel veel, heel veel programma's en uh, als je het leger in gaat, je hebt. Tijdens dat je er zit krijg je natuurlijk een opleiding, maar als je klaar bent ermee en je wordt eervol ontslagen, dan zijn er programma's die je helpen met studeren of met het kopen van een huis. Mocht je medische kosten hebben, dan betalen ze dat ook bijna allemaal voor je. Dus het is heel lucratief als jij niet kan veroorloven om echt naar college te gaan, of als je niet bij de hand genoeg bent, dan is het leger een redelijk goede plan B om toch iets te maken van je leven. Ja, zeker. Dus je krijgt er een hele hoop uh, voordelige extra's bij eigenlijk. Ja, en je wordt ook naar een oorlog in Afghanistan gestuurd... waar je been eraf geschoten kan worden. Ja, ja, dat, ja, ja dat, dat, dat, dat is inderdaad wel. Want dat vroeg ik me inderdaad wel af. Hoe gaat uh, Amerika zeg maar om met ja, mensen die inderdaad zijn uit... wat Amerika is betrokken bij veel grote oorlogen... Nou ja goed, uh, tegenwoordig uh, worden ze wel als, als helden weer onthaald. Er zijn heel veel programma's en heel veel mensen die ook veteraan zijn of die, die niet eens dat. Uh, die gewoon echt heel dankbaar zijn voor het feit dat ze uh, een hun, hun, hun gedeelte van hun leven hebben gegeven voor de vrijheid die voor Amerika staat. Uh, vroeger was dat een stuk minder. Ik bedoel in de Vietnamoorlog uh, was, was toch de publieke opinie over de oorlog zelf uh, heel slecht. En de Amerikaanse soldaten kwamen ook dus niet echt positief... Uh, uit naar buiten en mm. en die, die gasten die terugkwamen ja die werden met de nek aangekeken en dat, die hebben daar nog steeds last van maar tegenwoordig uh, worden het wel meer als helden gezien en ja krijgen ze ook uh, wat is het uh, parades en uh, ja en mensen zijn wel blij dat, dat mensen het doen tegenwoordig ze dus hebben wel heel veel respect voor het leger. Ja. ja terwijl zeg maar die, die oorlog in, in Irak en Afghanistan en dergelijke dat, de rest van de wereld volgt dat zeg maar best wel kritisch hoe hoe, hoe kijken ja. maar de, de Amerikanen die hoe kijken die daar dan tegenaan Oh, nou ja goed, net, net als met alles in Amerika, um, is, is, heb je, zeg maar de helft is voor en de andere helft is tegen. Dus uh, de, de hele Amerikaanse cultuur, en ik denk dat er een keer een zoutpak over geweest is, is van ja, weet je, we kunnen aan de ene kant kunnen we naar oorlog gaan, want... Je hebt je, je, maar, je, nou, hebt je bronnen weer goed gecheckt, je? Raymond. Sorry. Wat zeg je? Ik zei, je hebt Wat je bronnen je? weer goed gecheckt. Ja, nee, maar goed, aan de ene kant denken denk Amerikanen van... Uh, zijn er genoeg voorstanders voor, om naar een oorlog toe te gaan... Uh, en dus zeg maar de, de, het recht in hand te nemen en te zorgen dat democratie wordt uh, gezet. En aan de andere kant is de andere helft zegt van ja, maar dit is niet goed. En, uh, dus Amerika presenteert zich voor de helft als van hé, hey, we gaan heel erg hard een oorlog in. En we doen ons uh, willen laten zien dat we de baas zijn. En aan de andere kant is er dus ook een hele linkse kant die net zo groot is. Mm -hmm. En die dus tegen de wereld net zo hard kan roepen van oh ja, maar we, weet je, wij vinden het ook niet goed dat dit gebeurt. Yeah. Dus het is heel, heel, heel dubbel en dat zie je met het leger natuurlijk heel erg. Ja. ja. Hey, hoe worden mensen uh, voor het leger geworven in, in Amerika? Is er echt een werving? Of gaat dat... Want in Nederland zijn posters en reclamespotjes en weet ik veel wat. Of gaat dat echt heel erg vanzelf? Oh nee, absoluut. In, uh, um, je hebt heel veel um, job- en college collegefairs um, uh, bij high schools En daar hebben ze gewoon een kraampje. En uh, ze hebben, er zijn ook uh, wervingskantoren... In ja, middelgrote steden en dorp. Ik weet niet of wij... Ik denk niet dat wij er hier een in, in, in het dorp hebben. Maar we vast, ik kan er vast een vinden... Binnen 15 ja. mijl in mijn omgeving... Een wervingskantoor waar je naar, naar binnen kan. En op, op die manier... Uh, op de ver... We hebben ze altijd wel een kraampje. en, en dus, uh, Op een beetje braderie en dat soort geinde. Daar kan je ze altijd vinden. en dan uh, ja, daar, Zo proberen ze mensen te paaien. Te, te en natuurlijk als je familie in het leger heeft gezeten. Ja, want ik ja, heb begrepen... Jouw, jouw vrouw heeft in het leger gezeten ook. Uh, ja, klopt. Zij zat bij de marine en uh, ze repareerde helikopters in uh, San Diego. Maar ja, hoe lang heeft ze daar gezeten? Uh, wat is het geweest? Ik geloof uh, iets, iets minder dan twee jaar. Dus uh, wel tijdens een Irak-oorlog, maar ze is verder niet in, uh, uitgezonden geweest. Uh, Zij heeft altijd in uh, San Diego gezeten. Wat een stoere job. Uh, ja, absoluut. En, en met een van die programma's hebben wij zelfs uh, ons huis gekocht. Uh, ze hebben een veterans uh, loan en... Uh, Daarmee konden we makkelijker uh, ons, ons huis uh, aanschaffen, bijvoorbeeld. Dus ja, ja Ach, dus, toch makkelijk. Ja, dus wat je al zei in het begin, het is voordelig om het uh, leger in te gaan. En, uh, ja, uh, het, het heeft altijd voordelen. Ja, en, uh, en, en je krijgt er aanzien van, zeg maar. Het is iets wat de Amerikanen uh, mooi en belangrijk vinden. Ja, wat? tegenwoordig. Ja, zeker wel. Tegenwoordig. Zeker wel ja. En niet in de Vietnamtijd. Nee, niet zo. Eh, ik heb nog uh, even uh, getallen. Uh, Bruto Nationaal Product. Ja. Het zijn hele oude cijfers, uh, heb ik gevonden. Maar 4,3% uh -huh. van het Bruto Nationaal Product oh. aan, uh, aan ja, het wat? leger in Amerika. En in Nederland was het 1,4%. Maar dit zijn cijfers uit 2008. Ja, maar dat zal wel... ik denk dat het misschien wel iets veranderd is, want er zijn wel er is wel gesneden in de in de in de budget in de budgetten van het Pentagon, um, maar voornamelijk in de administratieve dingen. En ik denk dat het iets lager is tegenwoordig, maar ja, het blijft het blijft een hoop hoger dan de rest van de het wereld. Blijft, het blijft al Raymond Kranenburg in Amerika. Bedankt en uh, hopelijk tot snel ja, weer. Graag gedaan. Ga ik tenslotte naar Eva Holyrook in Japan in uh, Tokyo. Hoi, hallo. Goeienacht. Hey, sinds 1954 heeft Japan een heel ander leger dan nu, hè? Ja, ik zal zeggen, het is niet mijn sterkste punt dit. Dus ik ga het proberen zo goed mogelijk uit te leggen. Oh, we hebben ook nog muziek klaarstaan, hoor. Je... Oké, okay. gooi <laughs> me maar doorheen. Hou je van het <laughs> Ja, best wel. Maar uh, ja, het is, het is een beetje een apart verhaal hier in Japan. Uh, zoals alles hier een beetje een apart verhaal is, maar... Uh, hoe ik het uit kan leggen is dat ze natuurlijk hebben, tot en met de Tweede Wereldoorlog hebben ze het Japans keizerlijk leger hier gehad. En deze is dus opgericht om het traditionele leger van de samurais te vervangen. Nou ja, toen kwam de Tweede Wereldoorlog eraan en we weten allemaal denk ik wel welk standpunt Japan hierin heeft genomen en hoe dit mm. is afgelopen. Mm. En toen is er in 1947 volgens mij een nieuw grondwet getekend en daarin is... Artikel 9, heel erg belangrijk, en dat is eigenlijk gebeurd onder de druk van de Amerikanen. En in artikel 9 staat dus dat uh, Japan alleen maar een zelfverdediging mag toepassen. En ja, ja. dat Japan bijvoorbeeld nooit een land, lucht of een zeemacht zal uh, mogen hebben. Dus dat komt eigenlijk op neer. Dus ze noemen het Japanse leger, want het is wel een leger, het is ook een heel groot leger. Maar ze noemen het alleen, uh, ze noemen het de Japanse zelfverdedigingsmacht. ja, wat voor. Ja, dat komt erop neer dat je eigenlijk, uh, ze mogen op geen landen meer invallen, ze mogen niet meer strijden in oorlogen. Ze mogen alleen zichzelf uh, verdedigen. En wat, maar wat, en, uh, waar zijn ze dan voornamelijk mee bezig? Op dit moment uh, voornamelijk worden ze ingeschakeld voor vredesoperaties. Mm -hmm. uh, ze zijn natuurlijk nog wel een bondgenoot van Amerika, dus financieel steunen ze het Amerikaanse leven heel erg. Uh, ...maar Amerika dringt er wel weer op aan om te pushen Japan... Alweer ...dat ze weer militair meer verantwoordelijkheid gaan nemen. En ik heb het idee dat Japan dat zelf ook al wil. Alleen ja, er moet wel grondwet aangepast worden. Uh, maar grond de, de artikel 9, is ook een beetje vaag. Want bijvoorbeeld tien jaar geleden hebben ze wel weer... Uh, ...dat hele lichtwapende troepen naar Irak gestuurd. Alleen dan komt het weer ook neer... ...dat bijvoorbeeld als de Nederlandse troepen worden aangevallen daar... Nee, ik zal het even andersom uitleggen. Als de Japanse troepen worden aangevallen in Irak... mag bijvoorbeeld de Nederlandse troepen Japan beschermen. Maar als het omgekeerd is, dan mag Japan weer niks doen. Oh ja, dus ze zijn wel een beetje uh, ver verlamd eigenlijk in deze constructie. Ze zijn verlamd, ja. Dus uh, ze, ze willen, Ik heb het idee dat ze dat willen, willen aanpassen. Alleen ja, het grondwet moet aangepast worden. En dat gaat er inderdaad weer meer centen kosten. Ook al, vol, volgens mij zijn ze zijn al een ontzettend groot leger wel... Dus, we investeren wel veel geld al in. Maar goed, het heeft wel tijd nodig. Ja, welke termijn denk je, die eh, grondwetwijziging? Ik heb het idee dat we bijna tien jaar mee bezig zijn. Dus, en in Japan gaat alles heel langzaam. Dus stel er <laughs> nog eens twintig bij op. <laughs> oh ja, dus dat, gaat nog, dat gaat nog een tijdje duren. Zijn militairen of de, het leger populair in uh, Japan? Kijken mensen daar tegenop? <coughs> um, Even nog heel nee, korter. Nee, ja, het zo raar is, ik zie hier veel meer Amerika Amerikaanse militairen. Je hebt hier heel veel Amerikaanse bases uh, ja, in Japan. En um, ik zie niet zoveel Japanners in um, uniform. Dat zie ik bijna niet um, eigenlijk. Even, hey, ik e moet je afbreken helaas. Ja. <laughs> ik oh, spreek okay. je hopelijk snel Volg weer verder. muziekje maar, hè. Zo'n Dan... muziekje nu. <laughs> ja, dank voor je verhaal. De wereld van BNN. En. En.